Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na KPN halen ook Vodafone winkels hun mobieltjes uit de winkels in Amsterdam. Er zijn te veel gewapende overvallen geweest in de regio. Deze zaak aan het Belmerplein zelfs twee keer in één week. Ik heb gezien dat er uh, twee jongens langs liepen met bivakmuts op, op. Ja, het is dus de vierde overval al uh, nou ja, binnen 14 dagen denk ik op een, op een belwinkel binnen Amsterdam. Zeker nieuwe mobiel. Dat uh... Daar interesse in hebben. Niet alleen wordt de telefoonvoorraad weggehaald. Bij een paar winkels in Amsterdam kom je pas binnen nadat je hebt aangebeld. Net als bij sommige juweliers. Alle parlementsleden en bezoekers van het Europese parlement... moeten vanaf volgende week hun corona-check laten zien als het gebouw inkomen. De cijfers lo lopen op en daarom is deze maatregel ingevoerd. Niet iedereen is daar blij mee. Een paar parlementariërs hebben een protestbrief geschreven... in de hoop dat de voorzitter zich bedenkt. De rechtszaak tegen een verkoper van zelfmoordpoeder begon vandaag. Volgens het OM zijn 33 mensen die het poeder kochten niet meer in leven. De verdachte zelf kwam ook aan het woord. Het enige wat ik wilde doen is uh, mensen de mogelijkheid bieden die ik zelf ook uh, graag wilde om gewoon geholpen en gehoord te worden en uh, mijn eigen leven uh, en eigen handen te, te houden. Hij moet zich onder meer laten behandelen bij de GGZ. Loop je zelf rond met negatieve gevoelens of zelfmoordgedachten... of maak je je zorgen om iemand, bel dan met 113 Zelfmoordpreventie. In het dorp Sluiskeel in Zeeland zijn ze er helemaal klaar mee. Hartrijders die door de woonwijk scheuren. En dus neemt Wilfred het heft, of beter, de lasergun in eigen handen. 23, 22... 39. Ik sta hier te scannen omdat de snelleden hier schrikbarend omhoog lopen en wij zijn als buurt dit helemaal bij. Onze kinderen ze kunnen niet meer veilig rijden op straat. Als mensen dan te hard langs racen staat even verderop een groepje met kinderen die op aanwijzing van Wilfred hun duimpjes omhoog doen of omlaag al boerroepend. We moeten maar 30 rijden. Maar dat doen ze dus niet. Ja, dat doen ze helemaal niet. Maar sommige auto's doen dat wel. Wilfred en de rest van Sluiskil gaan met een lijst van alle overtreders naar de gemeente. In de hoop dat er meer drempels komen in het dorp. Dan nog het weer. Het koelt af naar 7 graden. Er is kans op mist. Morgen mooi najaarsweer. Het blijft droog en de zon schijnt flink. Dan zo'n 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. Om ons heen. Overal hier, overal hier, overal hier, om ons heen. overal hier, om ons heen. overal hier, heen, overal hier, overal hier, om ons heen, overal hier, overal hier, heen, overal hier, overal hier, overal hier, overal hier, overal hier, overal hier, overal overal hier, overal hier, overal overal Elke dag, elke dag, Ah,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 Ja, zeker, die Beatles. En jij speelde ja, toen al bas? Ja. ja, op een heel klein goedkoop cowboy basje. <laughs> die ik niet mooi vond, dus had ik helemaal verzaagd en uh, zwart geverfd. Ja, nee, ik begon er wel, uh, wel jong mee, uh. denk ik op mijn uh, dertien of zo. Ja. ja, het is wel een mooie tijd om groot te worden, volgens mij, toch? jaar zeventig, tachtig. Ja, ja. En, zo, ja. en, en dat was, geboven, was ook ja. enorm belangrijk, ja. wat het nou ja. ook helemaal ja. niet meer is.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 Het niveau ligt ook veel hoger. Omdat ja, in mijn tijd kon je eigenlijk daar ook geen ja. les in krijgen. Je kon geen nee, les krijgen nee. in rockgitaar. Nee. Dan moest je naar een hele goede rockgitarist... en vragen ja, of hij jouw les zeker. wilde geven. Ja. Maar niet zo van elke week aan een vaste tijd of zo. Dat, ja, okay. Maar dan heb je het meer over technische kwaliteiten. Technische, ja, ja oké. Okay. Ja. Wat halen jullie alles van internet? Je kan op internet precies zien hoe je moet uh, ja. spelen. Zo. Ja, wel, ja, ja, het, ja, Helemaal met vingersettingen ja. en alles. Uh, ja, nou, prima.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 ik kan me goed herinneren dat ik het enorm van tegenvallen, want ik denk, nou, dat wordt wat. En, uh... Maar ik vond het gewoon een beetje slecht gespeelde uh, rock'n'roll eigenlijk. Uh, dus ik, uh... Wat vond je tegenvallen? De, de punk? -offie? Nou, de ja, muziek. Ja. De muziek. Ja, okay. Pas later begon ik het eigenlijk leuk te vinden. Zo uh, 78 of zo. Maar in het begin dacht ik, nou is daar nou al die ophef over. Maar het was natuurlijk meer de attitude. Ja. En Het uh, beeld wat in de media uh, uh, ervan werd. Ja, want die nummers was eigenlijk niet zo heel uh, bijzonder. Oh, nee. Ja, dus dat energie en vaart en tempo en zo. Ja, en, uh, ja niet te moeilijk. Ja, ja. En maar, het afzetten tegen ja de Tegen de symfonische rock en, en, en, en ja, ja, klok, dus, ja. de, de conventies yes de van die tijd. Ja, ja. Nou, het was wel heel leuk hoor, die tijd. Punk ook. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja, ja. En tegen die, in, in die tijd ging je ook al richting Delft? Uh, ja, tegen... uh, ik, nee, ik hoorde Punk voor het eerst, toen was ik 18. Nog bij mijn ouders, waren echt de allereerste dingen. Dus het was misschien...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 van de officiële punt. Hmm. Maar uh, laten we zeggen... dat ging natuurlijk nog heel lang door. Tuurlijk. Ja. Nou, je had toen ja. ook... in Nederland heel veel uh, puntpuntjes. Ja, we ja. ja, ja. gingen het dan... nieuwe Wave noemen, denk ik. Hè? Ja, ja. dat, tijd, dat ja. kwam toen in die tijd. Ja. Ja. ja. ja. Nou, dat was wel... Ja. Niet, het was niet altijd even duidelijk wat nou? Nee. het verschil was. Nee. In ieder geval, als we zitten, zouden we in de band zetten... dan was het in ieder geval geen punk. Nee. Nee. En ja. Dat is een duidelijke het dan, definitie, ja. Dan meer dan, ja. Dan drie akkoorden was, was het ook geen punk. Okay. Dus misschien draag je er wel een beetje mee op. Ja. Uh, bassist is belangrijk voor de punk, denk ik, hè? Was, nee, niet zo. Nee, niet denken. samen die denk ook. Samen met de de drum, het ritme alle en de basis. punkmuziek die je kent dan gaat... Uh, gitaar en de bas gaan helemaal parallel. Dus oh. de bas zit gewoon een octaaf onder die uh, gitaar. gitaar oh, Oké, okay. ja. Maar die nu wij veranderen, de... dat had je echt een beetje, waarbij de bas heel belangrijk werd. Ja. Ja. Maar misschien kun je ook even aangeven hoe jullie eigenlijk bij elkaar kwamen met, uh, met de eerste opzet van de DIS. Ja, dat was. Uh, dat zat geloof ik ook in de uh, muziek aan die. Er was toen uh, minister Pais. En die ging uh, het hele hoge onderwijs, ja. Onderwijs, om, onderwijs, ja. Universitair onderwijs omspitten. Ik weet niet meer, ik niet eens meer waar het nou precies om ging, maar. Uh, en toen moest er een, uh, ja, een demonstratie komen, een bandje. Dus dat moest gewoon uit de grond gestapt worden. Ja? Oh, op die manier. Ik weet niet wie er mee begon, maar die vachten van... Nou, jij, zeg maar, iemand die, die zeg maar, ik, Bijvoorbeeld ik gitaar, op ja, een bas en een drums nodig. En nog een zanger, hallo, wie speelt? En, ja, die moet je vragen, die doet wat. Zo is, zo is het van. bij elkaar gekomen. En ja. Toen hadden we...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 Nou goed, dit was uh, div 1 uh, werd het toen. Ja. En wat betekent de naam eigenlijk? Uh, nou, heel mailig. Uh, Doe het jezelf. Van die lijst met honderd stomme namen. En toen had ik de allermailers, ik zei de diversen. Van uh, oh. alles wat. Uh, de restjes, ja. Ja, ja. Not otherwise specified.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 Dus hadden we bedacht uh, Romeinse cijfers, dat was dan 54, dus een link naar Studio 54 in New York. Okay. Maar het was ook Death in Venice, maar goed, dan dus schiet je niet zoveel mee op. Totdat we in Zweden speelden en we daar dus in Vetlanda noceren. Okay. Dus dat werd natuurlijk Death in Vetlanda. <laughs> <laughs> en dan kijk ik ja, met een hele strak gezicht van, uh, dat is de afkorting daarvan. <laughs>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 Een een geweldige prooi voor de kogels, massa. De kleine sloep was een gewillige prooi. maar jullie waren bij elkaar gekomen met, uh, voor, voor, voor die actie voor, uh, op, ja. een, met, met een gelegenheidsband en ja. daar zijn de roots van de nou, uh, Iedereen die dat was in het begin van het studiejaar was het ook volgens mij en uh, nou, het was bijna allemaal eerstejaars geloof ik. Dus niemand had nog een band of zo. Dus iedereen, nou leuk hebben we een band, uh, wel een beetje veel gitaren. <laughs> vier gitaren. <laughs> ja, maar. Ja, dat was een van die guitristen. Die wilde eigenlijk een soort uh, heavy metal eigenlijk liever doen. En eentje die wilde graag ook mee jazz doen. Dus dat lag niet helemaal op een lijn. Wat wij wilden wisten we ook niet. Maar ja, we wilden van alles allerlei invloeden. De diverse. Ja. ja. ja. En dat Nederlandstalig, dat kwam ook zo'n beetje van... Ja, het paste ook wel toen een beetje bij dat New waveachtige van...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 Ook wel een drummer, we hadden ook nummers in 7-8 En dan had hij. Peter die had. Maar ja. Hier, dit is leuke 7-8 ritme. Nou, dat vond ik meteen hartstikke leuk. En dan baarde ze op. En al heel gauw. Je had van die superhandige Walkman's had je toen. Die alle muzikanten hadden met een microfoontje erin. En een compressortje erin. Dat het waanzinnig knallende zaan ja. trouwens gaf. En ook heel goed, er zat een. Um,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 When you're fast, I'm quick, quick, Wat was jullie publiek dan, de TH of uh, toch de Nou, reden, ja? nou in het begin ook wel uh, eigenlijk al kraakpannen en ook punks en dan was het sneller. Uh, ja. de zaal. <laughs> ja. Of krijgen we krijgen op ons kop, een stelletje, het lektuwele. Uh, oh ja. ja. Nou, dat was natuurlijk behoorlijk afwijkend voor die tijd. Ja. Wat jullie speelden. Ja, maar het, was, uh, het paste nergens bij, nee, want het was uh, best wel, ja, funk was een belangrijke invloed, dus het was best wel uh, rare muziek. Uh, ja. als, je die, als je die, vooral die Europa is hier, dat tweede album, dat is best wel, uh, daar zitten hele gekke dingen tussen. Ik vond ja. het niet vergelijkbaar met, met uh, uh, Benz in Nederland,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 Maar we er luisteren ook kleine uh, ja, uh, Family Stone. Uh, ja, ja, wat goed. ook wel behoorlijk funky is met. Uh, ja. Weet ja. die, Larry Graham op Bas. Ja. Ja, ik ben nooit zo van hamer-pluk. Dat slappen, dat. Uh, nee. Vond ik niet altijd even. Uh... Je bent meer klassieke bassist? <laughs> nou, dat niet. Ik. Uh,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 Ah ja. En die heeft een ongelofelijke bas voor Hit Me With Your Rhythm Stuk. Ah, yeah. okay, dat ja, hij alleen maar ja. Uh, ja, Infars, ja of zestienen en uh, geweldig. En hij heeft ook een single van The Clash gespeeld. Uh, volgens mij Rock the Casbah of zo. Oh, de en Magnificent, weet, Se de ja. Magnificent Seven volgens mij hij heeft Norman Wardroyer uh, gebast. Ik vergeet er een heleboel. Ja, Paul McCartney natuurlijk. Die vind uh, je een goede bassist. Ja, omdat. Ja, uh, ja maar het schijnt in later jaren van de Beatles toen ze multi-track opnamen. Dat hij zijn bas pas opnam nadat alle andere instrumenten erop zonden. Oh, ja, zo verschrikkelijk is dat, uh, ja. Ja. ja, story hij zit dat het zo zit, maar. Um,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 Oh nee, dat was... Nee, hoe had hij die nou? Gary Thane. Gary Thane, de bassist van Uriah Heep. Oh, Een Nieuw-Zeelandse graadmager. Hij was ook zwaar heroïne-chunk. En... Ja, die had in die koffieshop waar ik in middelbare schooltijd kwam... hadden ze zo'n album en daar stond het nummer op. Was ook wel een hit. Easy Living, ja. Ja, Fantastisch, echt. En toen had ik een live album en toen deed hij dat echt op alle nummers. Dat was zo fantastisch. Okay.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 Ja, en die flit waar ik toen woonde in Delft. Daar zat de chauffeur van uh, Herman Brood en de Meteors <lacht> en. Allemaal dat soort bands. Um, die was ook helemaal geen student of zo. Het woonde met 18 <lacht> mensen en er waren, geloof ik, drie mensen student van de 18. Het was ook wel de meest rock'n'roll-studentenverdieping uh, van Delft. Maar goed, anyway, toen. Uh,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 En die had daar ook een heel krakamikkige oud staan. Wat beter klonk dan al die dure kits waar die bands allemaal mee aankwamen. En dan werd er gewoon een, een drie kwartier soundstikken, zei die van... Probeer je, ja. ja. je dit nou even? En al die <laughs> drummers van, ja, mijn mooie <laughs> premier of Slingerland. En dan moet je nog kijken. Maar dat ding, dat, dat, daarom had hij hem ook, die klonk fantastisch over microfoons. Ja, ja, ja. Ja, een heel leuk uh, studiootje. Hij was gewoon een vreselijk goede uh, engineer. Dus uh, ja, daar, uh, stap voor stap is daar uh, opgenomen. Terwijl Europa uh, Azië was een heel ander verhaal. En toen uh, wilde het toch een wat grotere studio. En het was Lion Sound in Deventer. En dan bleek dus dat er een disco was. Dus toen wilden wij van alles gewoon opnemen. Maar we konden alleen...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 en een keertje nog weer bij familie geld leiden. Ja. Het is natuurlijk altijd te weinig. van de letteren. Ja, en dat verdien je dan weer een beetje terug. En uh, er was altijd. Uh, we hadden Tina. Tina, die reed vaak onze bus. En die had dan een soort uh, oh. kraampje met. Uh, oh, toen al? Ja, ja. Ja, ja. de Trukkende hebben dat toen later ook gedaan. Dus yeah. Theo is dat gaan doen. En bij ons zei Tina dat. En. Uh, nou, dat, dat, dat liep wel ook goed. had je soms had je 15, uh, 20 apes of zo uh, okay, yeah. verkocht. Dus ja, het was allemaal kleinschalig, Maar ja, elk tientje telde. Wij kregen zelf ook nooit geld van die optredens. Nee? Al, nee. dat ging allemaal in de pot of zo? Ja. ja, alleen dus ja. geld voor uh, snaren en voor uh, drumvullen en zo. ja, ja oké. Okay. Die snaren kwam, ook, was ook wel goed, want ik speelde het uh, rotosound. Het, uh, het was toen al 40 gulden, vier snaren. Zo, ja. En ik brak ze heel vaak. Ja. Ik speelde ja. nog hard. <laughs> ja. Maar geen marketing, geen... Uh, <laughs> nee? Nee, joh, dat... Uh, ja, raar is dat is meer zo, ja. iets ja. van tegenwoordig, uh, of ja. van de laatste twintig jaar misschien. Maar, ja. nee, het was maar je gewoon, had wel grote platenmaatschappijen, toch? En probeerden jullie daar dan ook...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 Nee, nou ja, goed, we zaten dan bij de plexus. Dus dat was al een beetje internationaal. Ja, wel, ja. zeg maar, we hoopten ja. natuurlijk ook dat we dan in New York gingen spelen. Maar voor de Nederlandse stadig <laughs> en de new was het een beetje... Te hoog gegrepen. Te, ja. te hoog gegrepen. Maar nee, dat liepen we dan een beetje. En dan... Uh,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 Wel klein, maar laten we zeggen later feite Flowers of zo, die dan noem maar wat, ping, op en zo. Nee, daar werden wij niet voor gevraagd. Toch een beetje te raar. En zo bekend waren we ook niet. Maar je zegt te raar? De muziek en de teksten en zo, ja? Ja, misschien Niet voor het brede publiek, is dat het probleem? Ja, het lag niet echt heel makkelijk in het gehoor. Nee. En live was het allemaal nogal wat heftiger dan op de plaat. Ik vind het wel dus, uh, ja. Uh, well, ja. ja. Goed, we waren genoeg mensen ja. die het leuk vonden. Ja, ja. ja. nou ja, die, die, ik vond die Nieuw-Wijf heel erg leuk. En dat heb ik later eigenlijk altijd gemist. Omdat er werd van alles geprobeerd. Ja. En gekke dingen en gekke instrumentencombinaties en zo. En toen kreeg je een soort uh, contra-reformatie. <laughs> <laughs> ja, onder andere bijvoorbeeld Feiten Vlaamense of de Amsterdamse Gitaarschool. Maar ja, dat waren allemaal vrienden van me, dus ik vond het eigenlijk hartstikke leuk.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 Overheersend. Of kunnen jullie niet hebben? Uh, het ging uh, niet. Maar style. we hebben wel liefdes. Een lieve matroos is een love song. Ja, ja. Um, maar. Ja, nee, het, het lag niet makkelijk in het gehoor. Ja. Nee. Nou, dat wisten we ook, dat was ook niet erg. Maar we hadden genoeg optreden. Dus we spelen ook ja. in België en later zelfs ook in Zweden en Denemarken en Duitsland. Oh, toch wel? Ja. ja. Dus, dan en dan dat zongen daarin... jullie ook in het Nederlands? Ja.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 Zijn onze wegen, allebei de aarde, net ons zee, we Trokken ons schoenen aan, wisten dat we moesten gaan. 6.9 straks meer. Dier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9